En de bond is bang voor een confrontatie tussen supporters van beide clubs. Vanwege de rivaliteit tussen de supporters moeten de twee clubs in eigen land... altijd minstens 150 kilometer bij elkaar vandaan spelen. Burgemeester Cohen van Amsterdam dacht erover de komst van Sunderland te verbieden. Maar de Engelse bond heeft besloten die club toestemming te geven... omdat deelname aan het Amsterdam tournament eerder vast lag... en er al kaarten zijn verkocht aan supporters. FC Utrecht is verbaasd over dat besluit. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de lancering van Space Shuttle Endeavour opnieuw uitgesteld. Net als gisteren maakten onweersbuien de lancering onmogelijk. Eergisteren gebeurde hetzelfde toen de bliksem elf keer insloeg in de buurt van Cape Canaveral in Florida. Met deze vlucht van de Endeavour zouden zes Amerikanen en een Canadezen naar het internationale ruimtestation ISS reizen... om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij direct contact met de ruimte nodig is... Het was de vijfde lanceerpoging. Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende is. De Amerikaanse Senaat is begonnen aan een serie hoorzittingen... over de voordracht van de Latino-rechter Sonia Sotomayor... tot lid van het Amerikaanse rechtshof. De verwachting is dat de Senaat met de voordracht... door president Obama zal instemmen. Sotomayor is van Puerto-Ricaanse afkomst, maar groeide op in New York. Vooral Republikeinse senatoren zullen haar in de tand willen voelen. Sommigen van hen beschuldigen haar van racisme... omdat ze blanken zou discrimineren... De voordracht van kandidaten voor vacatures in het Hoge Rechtshof behoort tot de taken van de president. Republikeinse presidenten komen doorgaans met conservatieve kandidaten en democratische presidenten met progressieve kandidaten. Het weer vannacht kans op mist, het is een graad of 14, overdag stapelwolken en zon en in de middag een paar regen- of onweersbuien en dan wordt het 22 tot 25 graden.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 Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden en hier zat u dan maar weer. Met meer vrijheid dan een lief